9 uur. Winfried Baijens. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Er zijn grote zorgen over de walvissoort Noordkaper. En de ploeg van Sven Kramer en Robert Geesink blijft ook na dit jaar bestaan. Een overzicht van het nieuws krijgt u. Hier is Elisabeth Stijns.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 Het UMC Utrecht start met een proef waarbij psychiatrische verpleegkundigen worden ingezet op de spoedeisende hulp. In de avonden en weekenden gaan zij patiënten met psychiatrische problemen helpen die op de spoedeisende hulp terechtkomen. Volgens het UMC weten artsen en verplegers niet altijd hoe ze een patiënt met een psychische ziekte en bijvoorbeeld een gebroken been goed moeten helpen. De psychiatrische verpleegkundigen weten dat wel. De proef gaat vier maanden duren. Woningcorporaties maken jaarlijks gemiddeld 1500 euro winst... op een sociale huurwoning. Dat heeft de Woonbond berekend. De vereniging wil dat de huren in de sociale sector omlaag gaan. De afgelopen vijf jaar zijn de huurprijzen met 17 procent gestegen. Eind vorig jaar kostte een huurhuis gemiddeld ruim 500 euro per maand. Tegelijkertijd boekten de woningcorporaties de laatste jaren flinke winsten. Volgens de Woonbond was in 2016 de totale winst van de corporaties... ruim 3 miljard euro. De perschef van het Witte Huis, Hope Hicks, heeft haar ontslag ingediend. Ze stond bekend als trouwste bondgenoot van president Trump in het Witte Huis. De Amerikaanse media noemen haar daarom een van de machtigste personen in Washington. Haar ontslag komt een dag nadat ze voor een speciale commissie had getuigd... over mogelijke Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Tienduizenden Australiërs hebben afgelopen tijd... hun niet geregistreerde vuurwapens ingeleverd. Er was in Australië een speciale inleverperiode ingesteld. En als mensen daar gebruik van maakten, werden ze niet vervolgd. In totaal zijn er ruim 57.000 wapens ingeleverd. Waaronder een aantal bijzondere. Iemand kwam met een raketwerper aanzetten. En er werd ook een Duits machinegeweer... uit de Eerste Wereldoorlog ingeleverd. Australië wil het aantal illegale wapens dat in omloop is... flink verminderen. En vogelspotters uit het hele land zijn naar Gouré-Overflaké getrokken... om daar de witkopgors te zien. Het is op dit moment zo koud in Nederland... dat het vogeltje uit Siberië zich hier prima thuis voelt. Eigenlijk komt de witkopgors niet voor in Nederland. Waarschijnlijk is hij door de sterke oostenwind hier naartoe gevlogen. Het weer vrijwel overal droog en ook zon. Het wordt vanmiddag tussen de min 3 en 0 graden. Het voelt wel veel kouder aan door de oostenwind. Die blijft matig tot soms hard. Vanavond en vannacht opnieuw matige tot plaatselijk strenge vorst. Verkeersinformatie van de ANWB, Wijnand ja, Een echte ochtendspits hebben we niet. Maar toch zien we wel eh, op sommige plaatsen file staan. Vooral in het zuiden van het land. En problemen door ijsvorming aan tunnels. Zoals eh, op de A16 van Breda naar Rotterdam. Er is maar één tunnelbuis open van de Drecht-tunnel. levert nu ongeveer een half uur vertraging op. De A12 Den Haag-Utrecht is nog steeds in beide richtingen dicht bij Den Haag. Door een eh, gesprongen waterleiding. Dat gaat nog uren duren. Omrijden kan via de N14. Maar daar staat wel file. Op de A29 is vertraging van Bergen op Zoom naar Rotterdam ongeveer een half uur. Bij Barendrecht, 9 kilometer file. Er staat daar een kapotte auto stil. De linkerrijstrook is dicht. En rond Groningen loopt het vast op de N7 vanuit Duitsland door een ongeluk. Er wordt nu een auto geborgen. De andere kant op vanuit Heerenveen zien we een half uur vertraging voor Groningen.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 Het gaat niet goed met de walvissoort, de Noordkaper. De populatie is al klein, maar dit seizoen is er volgens... verschillende internationale bladen nog geen enkel kalf geboren. En dat is slecht nieuws. Kees Kamphuizen is van het NIOZ... het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Het NIOs dus. Goedemorgen, meneer Kamphuizen. Goedemorgen. Uh, ja, Alle berichten zijn zeer negatief. Er zit geen sprankje hoop in, volgens mij. Nee, het gaat al lange tijd slecht met die walvis. En uh, dat er nu ook geen jongen geboren worden in zijn seizoen is een heel slecht teken. Ja, want er zouden ook 17 zwangerschappen zijn, begrijp ik. Uh, maar ook die zijn uh, slecht afgelopen, hè? Ja, 17 uh, voortijdig afgebroken zwangerschappen en kalfjes die heel snel gestorven zijn. Ja. Waar, waar kwam dat dan door, weet u dat? Heel vaak gebeurt het uh, doordat die jongen uh, verstrikt raken in vistuig. Dat worden, uh, voor die, ze komen voor voor de Amerikaanse West, uh, Oostkust... Dus aan de westkant van het Atlantische Oceaan. En daar worden veel kreeften gevangen met kooien die op de bodem gezet worden. met touwen naar de oppervlakte. En die touwen, daar raken die walvissen in verstrikt. Hm. Um, hoeveel zijn er nog? 450 ongeveer. Dat is uh. een hele kleine populatie. Ja, ja. En, en als dit zo doorzet, dan zijn we er in 2040 wel vanaf, helaas. Uh. Kunnen we iets doen om ze te redden? Want uh, die netten, ja, ik bedoel, die zijn er natuurlijk. Uh, wat zijn oplossingen? Ja, er zijn twee grote problemen. De ene is aanvaringen met schepen. Het zijn namelijk heel langzaam zwemmende grote walvissen. En de andere probleem is dus die vistuigen. En er is een enige hoop dat je kreeftenkooien zou kunnen zetten. zonder dat er zo'n lijn aan zit. Bijvoorbeeld met, uh, ja, met instrumenten waardoor je die dingen naar de oppervlakte kunt krijgen met drijvers. Maar dat zou dan moeten worden ontwikkeld. Dat bestaat nog niet. Maar er is wel een uh, verzoek naar vissers gedaan om erover na te denken. Ja, en uh, hoe reageren die? Ja, die zijn natuurlijk. dat kost natuurlijk allemaal geld en is moeilijk. Maar zij snappen daar ook wel dat het een heel on onwenselijke situatie is. Dus ik hoop dat het erover wordt nagedacht. Misschien hebben mensen niet helemaal voor zich... Uh, wat en hoe indrukwekkend de Noordkaper is. Wat voor uh, walvis is het? Ja, het is een grote walvis. Hij werkt ongeveer 80 ton. Dus je hebt het over een flink dier. V 15 meter lang. Het is een heel traag zwemmende soort die uh, 70 jaar oud kan worden. 70... Zo. Ja, dat is, dat is nog niet eens zo extreem oud, hoor. Er is een, een, een nauw verwante soort, de Groenlandse walvis, die kan 200 jaar oud worden. Ja. dat zijn heel bijzondere dieren. Ja. En um, waar zwemmen ze nog wel? Nou, dit restje is het alleen nog maar in de westelijke kant van de Atlantische Oceaan. Vroeger hadden we ze ook aan deze kant, maar die hebben wij zelf al uitgeroeid. En dat is echt het laatste restje wat, nog, wat ons nog rest. En met uitroeien bedoelt u? Uh, door walvisjacht overbejagen tot ze uitstorven, uitstirven. Ja, u bent er echt oprecht uh, zeer somber over, hè, als ik het zo hoor. Nou, het is een hele fragiele populatie en die, uh, die kan dit soort zaken niet gebruiken. Nee. Dit soort publicaties, die kunnen wellicht helpen. Dat er toch mensen zijn die denken, nou, nu moeten we echt nog iets doen. Heeft u het gevoel dat dat ook uh, uh, uh, dat effect heeft? Dat hoop ik wel. Ik denk, ja, in dit geval zou je het goed moeten laten zien... wat, uh, wat voor een dood die dieren sterven in het vistuig. En uh, dat er wat druk op, die, uh, op de zaak gezet kan worden, dat uh, kan geen kwaad, denk ik. Kees Kamperhuizen van het NIOZ over de teruggestand van de walvissoort de Noordkaper. Dank u wel. Van uh, de walvissen is dit ook wel een hele treurige plaat. Maar goed, uh, Snow Patrol chasing cars. Wel mooi. De kritiek van Jan ja. publiek. Het is 12 uh, minuten over negen, en we hebben heel wat uh, reacties en vragen. Ja, veel complimentjes van luisteraars vandaag vanwege jouw plaat uh, vanochtend. Ik zag trouwens dat het complimentendag is, dus misschien ligt het daaraan, Misschien ligt het ook gewoon echt aan de plaat. John die schrijft, uh, die plaat uit eigen tas was echt heel erg mooi. Maar ik had even geen pen en papier bij de hand. Zou, hij, uh, zou jij, Winfried, de naam nog even willen noemen? Nou, John, pak je pen. Dan komt hij, Jono McCleary. Een Britse jongen is dat hij in Nederland woont. Know who you are at every age. Goed, nou... Ja, dat was wel heel duidelijk. Hoop he, ja. ik. Uh, Petra Doornenbal dan. Die zou het goed vinden als we in plaats van verwarde personen... zouden spreken van mensen met verward gedrag. En ze wijst erop dat het vaak gaat om mensen met een tijdelijke psychose. Dus voor de mensen zelf en ook voor hun naasten... is het een belangrijke nuance, schrijft ze. Die krijgen we vaker. Hè? Uh, en dat gaat dan ook over uh, als wij autisten zeggen bijvoorbeeld... Dat we, of autistische mensen, dat we dat niet moeten doen. Mensen met autisme. Dat nemen wij mee. Ja, goed, punt. Houden we, we opletten. Ons Zeker moeten we opletten. Ja. Ja. Dan die witkopgors. Ik had het er net ook al even in mijn nieuwsoverzicht over. Um, een zeldzaam Siberisch vogeltje is gespot bij Goeree overflaké En dat is heel bijzonder. Allerlei fotografen zijn er naartoe gegaan. En die hadden nog best wel veel moeite om hem te spotten. En uh, toen we het daar vanochtend over hadden, vroeg jij je dit af. En is het een mannetje of een vrouwtje? Dat, weet ik niet. dat weten we niet. Dat gaan we even uitzoeken. Want, want het vrouwtje, volgens mij, ziet er heel mussig uit. Mussig. Mussig, oh, ja. ja, nee, ja, je ja. Hebt een vrouwtje wat jou betreft minder mooi dan het mannetje. En, uh, Schat, wat ben je mussig? Uh, nou, ik zei, we zoeken het uit. Dat hebben we gedaan. Ja, sorry. Uh, ja, luister je? Ja, ja. Uh, we vroegen het aan uh, boswachter <lacht> Thomas van der Es. En die heeft dat vogeltje ook zelf gezien. Het was een mannetje witkopgors... Uh, die is eigenlijk nog mooier dan het vrouwtje van de witkopgors. Heeft een beetje roodbruine keel en een uh, witte wenkbrauwstreep. Is erg lastig te zien, want ja, hij uh, scharrelt op de grond eigenlijk... tussen diverse gewone rietgorsen. Uh, en af en toe vliegt hij op. Uh, en dan gaat hij in een uh, meidoornstruikje zitten. En dat is het moment uh, dat fotografen eventueel een plaatje kunnen maken. Leuk. Ja, uh, heel leuk. In de vogelwereld, ja, dat weet iedereen denk ik wel, hè? mannetjes zijn uh, uitbundiger dan de, de, ja. de vrouwtjes. In de vogeltjeswereld. Ik zeg niks...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 Of stuur een mail naar r1jn.nos.nl hoe gaat het op de weg? Nou, het gaat geleidelijk aan wat beter. Maar toch zijn er nog de nodige problemen. Vooral in het zuidwesten van het land. Door ijsvorming. We hebben het over de A16 bij de Drechtunnel. De vertraging is daar wel wat afgenomen. Maar toch nog wel een kwartier langzaam rijden. De A12 bij Den Haag blijft voorlopig in beide richtingen dicht. En de A29 bergen op Zoom richting Rotterdam. Daar zien we drie kwartier vertraging in de file tussen de afrit Niemandsdorp en Barendrecht. 12 kilometer. Er staat een kapotte auto stil. De linkerrijstrook is dicht. Weidand, dankjewel. Uh, iedereen die uh, nog last heeft van uh, die problemen op de weg... veel sterkte. Uh, vandaag nemen we afscheid van veel grootheden op tv. Uh, we hebben het al over Umberto Tan gehad. Vanavond begint ook het laatste seizoen... van de populaire tv-serie Dr. Deen. Met natuurlijk Monique van der Ven in de hoofdrol. Monique van der Ven, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is opmerkelijk, want de serie heeft goede kijkcijfers. En toch heeft Omroep Max besloten dat dit het laatste seizoen wordt... Ja, dat vinden wij natuurlijk heel jammer. Maar uh, ik begrijp het wel. Het is een kleine omroep. Het is een dure serie. Uh, en zij willen om de zoveel tijd uh, wat anders. Dus uh, ja, dat is het einde. Ja, ik, ja. ja ik voel toch wel wat <laughs> emotie hier en daar. Nou, ja, het is jammer. Maar ik, met name omdat het zo'n ontzettende leuke ploeg is. En een leuke cast. Waar ja, in zeven jaar ga je daar natuurlijk heel erg van houden. En... Ja, zijn we echt een beetje familie geworden. Dus ik ja, ik vind het. Wij wij vinden het met z'n allen jammer dat het uh, stopt. Maar misschien dat we nog wel uh, iets leuks gaan doen. Uh als een film of zo. Oh, Dr. Uh, de the movie. Oh ja, dat klinkt natuurlijk <laughs> al heel slim. Ja. En, en, en dat, dat, U heeft het over wij. Dan heeft u het waarschijnlijk ook gelijk over uw man Edwin de Vries. Die scriptschrijver is en regisseur. Um, Klopt, maar wij bedoel ik ook de, de, de hele de cast. Uh, ja. Ja, die, en crew die willen dat allemaal heel graag. Het speelt op Vlieland. Waar u ook een huis heeft. Um, u bent wel een eilandmens. Zeker, ja. Ik eh, ben eigenlijk vanaf mijn, uh, mijn vroege jeugd uh, altijd op de Wadden-eilanden geweest. Uh, vanaf Tessel uh, en uiteindelijk natuurlijk uh, Terschelling met uh, Silverstrandjutter. En uh, zelfs Turk Schuit is gedeeltelijk ja. op, uh, op Tessel opgenomen. En zomerhitte op Tessel. En uh, nu Vlieland, ja. ja. Ik begreep zelfs dat u, dat u altijd nog Jan Wolkers nog een beetje voelde als u weer op de eilanden kwam, of op Tessel dan? Ja, ja we gingen nog, namelijk nog wel eens het kleine bootje... de vriendschap uh, vanaf uh, Vlieland naar Tersel En dan gingen we even bij Jan en Carina lunchen. En dan gingen we weer terug. Ja, is dat ja. anders, nu die uh, er niet meer is? Ja, ik mis hem wel. Maar ik heb zo heerlijk in het boek, in de autobiografie... of de biografie van, uh, uh, van Onne Blom gelezen. En uh, ja, dat is meestelijk. Dan heb je zo'n hele periode van, van het leven van Jan Wolkers, uh, daar heb ik echt wekenlang van genoten. Uh. Um, levert een eiland ook, uh, nou ja, die levert eilanders op, maar levert dat ook een ander soort mensen op? Ja, het zijn mensen die uh, van elkaar afhankelijk zijn, ze zijn wat geïsoleerder, ze, ze zijn eigenwijzer, denk ik, die, uh -huh. uh, de Vlielanders, uh, de eilanders moet ik zeggen. Uh, ja. ja, het zijn wel ander ja. Ja, bijzonder. Uw soort mensen ook. Als ik het goed hoor. Ook ja, nou, zo'n zo arts als Maria Deen die, uh, die moet alles regelen. Die, hè, zij, zij is in haar eentje regelt, doet ze die hele praktijk. Uh, mensen zijn van haar afhankelijk. Uh, en zij is iemand die voor iedereen zorgt. Dus uh, dat is dan een redelijk zware taak, ja. Ja, goed. Terug naar de serie dus. Uh, want voor de mensen die nog niet helemaal verslaafd zijn aan de serie... het vorige seizoen eindigde met een enorme cliffhanger. Um, uh, want u kreeg als dokter Deen een hartaanval. Ja. Ik neem aan dat vanavond uh, duidelijk gaat worden dat dat allemaal wel meeviel. Want anders uh, is het wel een beetje een domper voor de eerste aflevering. <lacht> We hebben mensen wel heel erg laten schrikken. Uh, vorige, uh, vorige week uh, hebben wij de eerste afleveringen uh, laten zien aan uh, 600 fans in een bioscoopzaal in Utrecht. Ja. En als je dan in zo'n zaal zit en de reacties van de mensen... ja, dat is echt uh, ongelooflijk hartverwarmend hoe mensen meeleven met Maria... en hopen maar dat het allemaal goed komt. Ja, wat knap dat uh, u geen antwoord uh, geeft. Want zitten jullie nog in aflevering 2? Zal ik het dan zo vragen? Uh, ik, um, ik, ik, ik, ik hoop van wel. Ja, oké. Okay, ik zal niet <laughs> verder uh, door. Uh. Maar uh, bent u een groot fan van Prisette Bardot? Mag ik dat vragen? Jazeker, ja. Mag ik nou, ook de, de Nederlandse niet Brigitte Bardot in haar latere leven... Oh, um, ja, dat werd vroeger wel gezegd. Dat oh. zo, zo, zouden ze nu niet meer zo gauw zeggen, denk oh, ja. Ik. Ja. Nou, ik. Ik las ook een interview in de Faragids gids En uh, toen moest ik uh, uh, nou, daaraan denken aan uh, Brigitte Bardot... die zich onlangs langs uitlaten over uh, de hele discussie over B2... Hè, in, in, in, de, in de wereld van Hollywood, maar zeker ook in Frankrijk... waar het een discussie werd. Zit u op één lijn met Brigitte Bardot? Ik moet je zeggen dat ik niet eens... Ik, ik weet wel van Catherine de Neuf... die zich daarover heeft uitgelaten... Ja, maar niet beetje, van... dezelfde strekking door. ongeveer. Oh. Uh, ja, nou ja, daar schrik ik ook van. Maar ik, ik schrik ook van me toe. En het is niet voor niets dat dat zo naar buiten komt... met zoveel heftigheid. Uh, het is natuurlijk jarenlang onder de pet gehouden... en allemaal jarenlang heeft men daar niet over kunnen... en durven spreken. En nu het uit is, moet het, moet het er ook uit. We moeten, we moeten hiermee leren dealen. En, ja. um, en het gaat mij niet zozeer... Dat dat je als vrouw niet uh, lekker sexy mag gedragen. Maar het gaat mij meer om dat het machtsmisbruik uh, uh, via uh, vrouw, van vrouwen uh, ja, misbruikt wordt. Daar, daar ben ik echt apart apert au op tegen. Ja, en het sentiment wat, dus de, wat de oudere actrices daar in Frankrijk probeerden te maken of wat Hans probeerde te verwoorden, is dat het doorgeschoten zou zijn, die discussie. Ja, maar als iets. He, ik, ik, ik zelf heb ook iets hier in Nederland aan de hand gehad... ooit met een arts en uh, daar heb ik gewoon nooit meer aan gedacht. 40, 45 jaar niet meer aan gedacht. En toen ik uh, een paar maanden geleden langs dat adres reed van die arts... toen kwam bij mij alles weer zo naar boven, werd zo boos. Dus je begrijpt ook dat als je het heel lang niet hebt besproken... en, en ineens denk je, ja, dat is mij ook overkomen. Dan komt het met een enorme heftigheid naar buiten. Ja. En daar moeten we maar even aan wennen. En, um... Wat heeft u toen, toen gedaan? Was u bij krachten om te handelen zoals u nu had gewild... dat u toen had gehandeld... Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, nou, dan had ik misschien wel wat assertief gereageerd. En uh, had ik misschien... Ja, weet je, je, je, het was een keuringsarts... en die moest mij uh, keuren voor een film. En dat was voor mij de eerste keer. Dus ik wist niet wat de, wat de gang van zaken daarbij was. Dus ik, ik, ik werd verrast. En ik was verbijsterd. En ik dacht, hé... Er is verder niks echt heel ernstigs, ernstigs gebeurd. Maar het, het, het is toch, de, iemand maakt toch misbruik van, van je, van je kwetsbaarheid. Ja, ja. Nog even Frankrijk, want daar gaan ze bij de Franse filmprijzen, de, de Césars... Um, gaan uh, 130 vrouwen uit de culturele wereld geld inzamelen... voor slachtoffers van seksueel geweld. Hier in Nederland zijn er natuurlijk ook heel veel reacties geweest... en ook oproepen tot van alles. Maar ziet u zo'n rol voor uzelf wellicht wel weggelegd... om dat hier ook aan te slingeren? Als het aan me gevraagd wordt wel. Ik, ik denk dat het heel goed is. En ik denk dat ook de, de, de actrices, Amerikaanse actrices en Engelse actrices... op, op dit moment ongelooflijk goed eraan doen... Om, um, nou, om, om inderdaad geld in te zamelen... maar ook gewoon gezamenlijk in het zwart uh, bij de Oscars te verschijnen. En ik ben heel erg blij dat uh, de stad New York... Uh, Harvey uh, Feinstein nu... Uh, mm -hmm. Failliet heeft verklaard. Ja. Of zijn bedrijf dan? Ja, het de bedrijf is failliet geklaagd en de stad klaagt uh, verklaard. En de stad klaagt uh, hem, aan. hem aan. Ja, ja. precies. Ja. Um, uh, weer even naar uzelf, naar uh, uh, dokter Deen ook, want daar horen we net over. Hè, de serie loopt af en u gaat misschien een film uh, daar nog over maken. Wat, wat gaat u verder nog doen? Wat zijn nog uw uh, plannen en dromen misschien? Ja, nou, ik, ik heb nu even zoiets van, uh, even niks. Dat lijkt me heerlijk. Uh, ik heb, uh, ik ben 65. Ik mag, ik, ik mag dat even denken. Ja. Maar, ja, dat, dat, is, dat gaat niet gebeuren, ben ik bang. Maar, uh, nee, ik, we gaan nu, ik ga een biografie schrijven en, uh, samen met iemand, um, een beetje reizen en daarna zien we wel weer verder. Maar een autobiografie over uw eigen leven of? Ja, ja. ja. Oh, ja, ja. En, um, Want is het lastig om ouder te worden als actrice? Uh, misschien bent u dat punt wel voorbij. Maar om nog interessante rollen te krijgen? Nee, zeker niet. Of wordt het juist makkelijker wellicht? Ik, ik denk dat het... Ja, want als je nu ziet hoe, uh, hoe succesvol... Oudere acteurs uh, zijn. Hè, hoe uh, uh, hè, bij Omroep Max al die programma's en alle dramaproducties met ouderen uh, zo succesvol zijn. Dat je denkt, ja, daar, daar is gewoon een enorme behoefte aan. Lang leven de nostalgie? Ja, 65 is gewoon een nieuwe 40 natuurlijk. <laughs> en wat is 40 dan? Want dat ben ik. Oh... Nou, dat is... Uh, nieuwe twintig. Je... Ja, nieuwe twintig, joh. Laten we dat doen. Je hebt nog een hele lange tijd te gaan. We zijn het uh, eens, uh, volgens mij. Monique van der Ven, dank u uh, zeer. En veel succes tijdens de eerste aflevering vanavond. En laten we hopen dat u het overleeft. Ja, het is een prachtige aflevering. Ik ben er echt heel trots op. Okay. Dankjewel. Vanavond dus op NPO 1. En de eerste aflevering weer van het laatste seizoen van Dr. Deen. Monique van der Ven. 1, 2, 3 voor de dag. Wat speelt er nog meer vandaag? Drugspenders krijgen steeds meer macht in het zuiden van Spanje. In de kleine plaats La Linea zijn wel dertig criminele groepen... die af en aan aan drugs komen, die ze uit Marokko binnenhalen. En die drugs komt dan uiteindelijk in Nederland terecht. En daarom stuurt Nederland nu rechercheurs naar dat gebied. En correspondent Rob Zoutberg die ging naar dat plaatje. En zijn reportage kunt u horen vanmiddag in het programma Nieuws Co. hier op NPO Radio 1. Elk jaar spreekt Poetin beide kamers van het Russisch parlement toe in een soort State of the Nation. Uh, ik wou Union zeggen, maar het heet dus anders. Dat doet hij normaal in december. Nu doet dat in maart, dat is vandaag dus. En uh, dat lijkt niet geheel toevallig, want over iets meer dan twee weken gaan de Russen naar de stembus. Om tien uur Nederlandse tijd begint Poetin met zijn speech. En dat klinkt dan ongeveer zo. Vladimir Putin. Ja, dat waren de woorden van Poetin bij een eerdere State of the Nation. Over een half uur komt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid met een rapport over de veiligheidsrisico's van hennepkwekerijen. Verslaggever Hassan Joskoen is daarbij. Hassan, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, waarom hebben ze dit uh, onderzocht? Ja, de Veiligheidsraad doet dit omdat uh, ongeveer 10% van de gebouwbranden in Nederland... in verband wordt gebracht met uh, aanwezigheid van hennepkwekerijen. De schade van deze wietbranden is enorm en is zelfs hoger dan bij uh, ja, normale branden... omdat een, een brand in een wietband relatief vaak overslaat naar naastgelegen huizen. En dan heb je ook nog de illegale aftap van de stroom. Ja, dat kost allemaal een hoop geld. Ja, maar, maar, maar, hoe hebben ze dat onderzoek gedaan? Nou, ze willen in ieder geval weten hoe groot de risico's van hen in de woonomgeving zijn. En hoe het komt dat die risico's ja, nog steeds niet serieus worden genomen. Dat is het belangrijkste wat ze hebben onderzocht. Ja. Hoeveel uh, van die uh, kwekerijen en uh, dat soort branden, of met kwekerijen gerelateerde branden, zijn er eigenlijk dan? Als 10%, uh, hoeveel hebben we het dan over? Weet je dat? Uh, het gaat, ja, het gaat ongev ongeveer over 80 branden per jaar. Dat was vorig jaar nog rond uh, 79. Ja, ja, groot probleem dus. Uh, en met de nodige kosten. En vanmiddag komt dus dat rapport naar buiten over de veiligheidsrisico's van hennepkwekerijen. Hassan, dankjewel. Uh, we horen er meer over op NPO Radio 1 vandaag. En uh, dat ziet u ook in de NMS-journaals en op nms.nl. Ik wil nog even aandacht vragen voor de dag. Dat is de podcast die wij maken hier uh, met alle collega's van uh, NPO Radio 1. Nou, niet alle, een paar. Um, en daar gaan we het vandaag onder andere uh, hebben over uh, vliegveld Lelystad. Want we hebben het allemaal over vliegen. Maar stel dat je nou eens gaat kijken naar een andere oplossing, bijvoorbeeld... Met treinen rijden. Ook dat zou kunnen. Uh, iemand van de TU Delft. Die uh, gaat daar uh, van de, vandaag in de podcast iets over vertellen. Ondertussen staat Guilherme aan de andere kant van het glas. Ik zit op haar te wachten. Ik loop maar de tijd vol te lullen. Um, <tie> en zij zit mij te pesten. Maar goed, ik moet nog maar een <tie> dag. Meen. Weet je al. Doe dat maandag bij Jurgen maar eens. Ja, dat is goed. Ja, wat ga je doen? Nou, mag je 1 minuut 46 helemaal alleen. Oh nee. We hebben wel een mooie uitzending. Sowieso over dat ijsvrij is natuurlijk gewoon leuk om over te praten waar Stansje het gaat. Overigens, 89% is het ermee oneens voorlopig. Maar twee keer tweede uur hebben we ook mooie dingen. Onno Hoest is er, hij is van dat schakelteam, de voorzitter, die over verwarde personen gaat. Daar hebben we natuurlijk de afgelopen week ook weer veel nieuws over gehoord, dat er zoveel meer incidenten zijn geweest. Personen die verward zijn, moeten ja, we zeggen. Precies, ja, precies. Die in een crisis zitten, zo wordt het dan uh, uh, genoemd. En vandaag wordt er een website gelanceerd uh, waarmee mensen duidelijkheid krijgen over een crisiskaart. Mm -hmm. Dat is een kaartje wat mensen bij zich kunnen hebben... in de vorm van een bankpasje waar precies op staat... hoe omstanders, als wij iemand zien die in een crisis zit... hoe wij zouden moeten reageren. En dat oh ja. zou in ieder geval moeten helpen. Ook voor zorgverleners zou dat uh, goed moeten zijn. Bij mij zou er slaapgebrek moeten staan, bijvoorbeeld. Maar nee, nee, als er gewoon een beetje voor jou moet. Ja, ja, dit gaat om iets serieus ja, nee, nee, nee, ja. Trouwens, je, je zou er niet doorheen gaan, toch? Nee. Okay. nee. Nou, wat we verder nog hebben, Vera Bergkamp. Vandaag begint ook een speciale commissie rondom de nieuwe wietwet... die Vera Bergkamp, Kamerlid van D66, er doorheen heeft gekregen. Er komt een, een experiment om te kijken of we de wietteelt kunnen gaan reguleren... en dus op een legale manier koffieshops uh, dat kunnen gaan verkopen... En Kim Putters is dus uh, spraakmaker van uh, deze dag. Hij is uh, directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Enorme schaatsliefhebber. Maar hij houdt ook een pleidooi voor dat er veel meer aandacht moet zijn... voor zorg in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En de vraag dus of we ijsvrij moeten hebben. Ja. Dat mag allemaal, uh, althans iedereen kan zijn mening geven. Stand.nl. Ja. Ik hoorde net dat jij het vanaf nu hebt. Je mag naar huis. Je mag binnen. Oh gaan. zo, ik heb ja. ijsvrij. Nee, ik moet nog een podcast opnemen. Oh, ja. Om twaalf uur komt u online en u krijgt nog het nieuws van Elisabeth. Een hele fijne dag. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De politie heeft een man gearresteerd. die ervan verdacht wordt dat hij betrokken was bij het neerleggen van een onthoofde pop bij een islamitisch centrum. Dat gebeurde in januari in Amsterdam-Noord. De man van 35 uit Hoofddorp is volgens de politie gedreven door ideologische motieven. Jumbo gaat alleen verder als hoofdsponsor van de Lotto Jumbo schaats- en wielerploeg. De supermarktketen blijft nog minimaal vijf jaar geldschieter. Gisteren maakte de andere sponsor Lotto bekend na dit jaar te stoppen als sponsor. De NS gaat 45 dubbeldekkers opknappen die tussen 2002 en 2005 in gebruik zijn genomen. Ze krijgen nieuwe stoelen, moderne verlichting en oplaadpunten voor je telefoon. Over drie jaar moeten ze weer het spoor op en de opknapbeurt kost ongeveer een half miljard euro. De Vrije Universiteit in Amsterdam heeft het zaaltje De Verrekijker op de campus gesloten omdat studenten er een geheime lezing hadden georganiseerd. De spreker was een voor moord veroordeelde Palestijnse activiste. Ze kreeg in Israël levenslang voor het plegen van een aanslag. Het weer nog steeds koud, vanmiddag vriest het een paar graden, maar door de harde wind voelt het nog kouder aan. Wel blijft het droog met af en toe een zonnetje. ANEW verkeersinformatie Vooral rond Rotterdam en in het zuiden van het land... zijn nog wat problemen op de weg... Op de A29 zien we de meeste problemen van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Daar staat tussenknoop het Hellegadsplein en Barendrecht 14 kilometer file... met ruim een uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht, er staat daar een kapotte auto stil. Bij Amsterdam op de A4 richting Den Haag... spraken van ijsvorming bij de Schiphol-tunnel. 10 minuten vertraging daar. De A12 Den Haag-Utrecht is nog steeds in beide richtingen dicht bij Den Haag... door uh, ijsvorming op de weg. Er is daar een lekkage boven de A12. Dat gaat nog urenlang duren... Omrijden kan via de N14, daar is het nu wel extra druk. En op de A16 van Breda naar Rotterdam zit er gaten in het wegdek bij de Afrit Rotterdam Centrum. Daar staat 4 kilometer file. Op de parallelbaan zijn twee rijstroken dicht. NPO Radio 1. KRO NCRW. Gaat het nu alweer om de pegels? Gerijne Plach. En welkom bij Spraakmakers. Het is een aardverschuiving in het medialandschap. De overgang van nieuwsuurpresentator Twan Huis naar RTL Late Night. En daarmee het vertrek van Humberto Tan bij dat programma. Iets minder commotie veroorzaakte de transfer van ons mediaforumlid Kees Wel, Hij doet vanaf zaterdag het programma Nieuwsweekend. Dan ga je verslag doen van de politiek bij Omroep Max. Kees, goedemorgen. Goedemorgen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, hè. Uh, Ja, zolang het kruipt gaat het uh, steeds naar hetzelfde. Ja, radio en politiek. Zeker. Fijn dat je er bent. Als het aan de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau ligt... Kim Putters, dan had hij hier eigenlijk niet gezeten... maar de eisers ondergebonden voor een fijne schaatsdocht, toch, meneer Putters? Ja, zeker. Ze liggen klaar. Ja. Dus de agenda is gewoon geveegd voor uh, de rest van de dag? Nou, morgenmiddag heb ik helemaal vrij kunnen spelen... dus ik, ik mik erop dat vrijdagmiddag wordt mijn schaatsmiddag. Kijk, het blijft nog even koud. Misschien dat Stand.nl een handje kan helpen. De stelling is... Nou, 3 centimeter dik vandaag. Het zou uh, vanochtend al kunnen, maar voor sommigen dus uh, morgen. De stelling is Nederland verdient ijsvrij. Uw standpunt horen op 0800 1101. En daar beginnen we ook mee in ons programma Standpunt NL. Want de kou houdt het land toch wel in de greep. De temperatuur blijft vandaag onder het vriespunt. En met een sterke oostenwind voelt het nog altijd, eh, zoals men dan noemt, Siberisch koud aan. Hè? Voor veel buitenberoepen is het afzien. In de bouw bijvoorbeeld. Het klinkt al de roep om tijdelijk het werk neer te kunnen leggen. En op sommige plekken gebeurt dat ook al. Toch brengt de kou ook veel plezier. Op veel plekken kan sinds lange tijd inderdaad weer geschaatst worden op natuurijs. De vraag is, moet niet niet iedereen gewoon even kunnen genieten van dat winterweer nu het nog kan. Komend weekend dan treedt de dooi namelijk alweer in. Scholen dicht vanwege ijsvrij. Ijsvrij. Ik vind het wel lekker, die koud. Want koud was het vandaag. Maar door de wind is de gevoelstemperatuur behoorlijk lager. Min 17. Oh. Is het op je werkplek kouder dan min 6 en wordt hier niets tegen gedaan? Dan vindt FNV werken niet meer verantwoord en adviseren wij je om je werk neer te leggen. Vandaag kunnen we in ieder van mensen schaatsen en uh, daar doe je het ook voor. En... Alleen de schaatsen ontbreken nog. Dus misschien uh, moet ik maar schaatsen gaan kopen. Kees Boman, heb jij schaatsen eigenlijk? Uh, ja, ik ben ze aan het zoeken. Je bent ze aan het zoeken? <laughs> Nederland verdient ijsvrij. Vertel eens. Hoe sta je daar tegenover? Ja, Ik geloof dat het idee van de zendermanager is... de laatste tijd dat we ook af en toe eens wat positief nieuws ja. brengen. Maar deze was niet van de zendermanager. Nee, ik neem de volle verantwoordelijkheid ik ervoor. Ik snap dat het helemaal zelf autonoom bedacht is. <Gelach> um, maar uh, ja, het verhaal dat het veel geld gaat kosten vind ik altijd een beetje onzin. Want hoe reken je dat uit? Er zijn ook hele dagen dat mensen op kantoor zitten... en uh, zitten te twitteren uh. Uh, naar familie. En uh, allerlei dingen doen die niks... met het werk te maken he he hebben. Maar om dat nou officieel uit te roepen als een nationaal uh, bericht... met misschien nog wat extra zendtijd voor de Rijksvoorlichtingsdienst... om het allemaal bekend te maken, gaat mij een beetje ver. Ik zou zeggen, bekijk het allemaal. En wie wil schaatsen, gaat schaatsen. Maar jij trekt hem echt heel ver door. Als zijn inderdaad, uh, dit komt echt van overheidswegen... Nee, nou, Ik het ja, goed zien, het is, als alle werkgevers moeten het mogelijk maken. Nou ja, het is, de, de, de oproepen, de stelling als zodanig... is natuurlijk wel alsof de indruk wordt gewekt dat uh, het VNO... NCW, waar het nu over geslekt, heb ik begrepen. Waardoor uh, uh, het heel veel ijs ligt onder dat gebouw... en je Den Haag niet in kan rijden. Maar dat die uh, ook akkoord moet gaan om even buiten de CEO te denken... en mensen die mogelijkheid te geven. Nou ja, ik vind prima. Ja, jij vindt het prima. Ja, ik vind het prima. Nou, een heel groot deel van Nederland heeft nog vakantie, dus daar, ja. daar is het uh, al heel mooi voor. En uh, ja, ver, het lijkt me ook een uitgelezen kans, ook voor bedrijven om met het personeel uh, daar een, een hele mooie dag van te maken, uh, morgen of, of vandaag. Dus uh, ja, ik, kijk, het, bij mij gaat mijn hart sneller kloppen. Uh, IJsvrij op school vroeger, uh, dat staat nog in mijn geheugen gegrift als, mm. uh, als iets heel bijzonders. Dus van mij mag het, ja. ja. Ik moet ook denken aan een, een betoog wat u gisteren hield, in het FD, waarin het ging over, jullie zijn met het SCP uitgebreid onderzoek aan het doen naar de de Nederlandse identiteit, dat ja. schaatsen zo duidelijk eigenlijk iets Fries is... maar wel iets wat wij ja. Nederlanders allemaal in ons hart hebben. Ja. Dus dat het ook voor het saamhorigheidsaspect wel eens heel goed zou kunnen zijn... als we dat met z'n allen het ijs op, of in ieder geval ons uh, ja. Ja, daar een laven. Nou, je gezegd. ziet dat het schaatsen brengt in ieder geval een paar dingen samen. Sport, verbinding tussen mensen, tradities, het, het is echt oer-Hollands. Dus het brengt een aantal dingen samen... die, uh, ja, die voor ons als, ja, als land eigenlijk wel heel belangrijk zijn... en waar mensen ook warm voor lopen en wat mensen bij elkaar brengt. Dus uh, in die zin is het eigenlijk gewoon een, een hele mooie uitgelezen kans. Alleen het komt niet meer zo vaak voor. En juist ook daarom is het, uh, is het wel bijzonder. Ik vind uh, het een hele mooie traditie die aan uh, gezond bewegen... Is. Ja, dus dan zou je de economische ja. waarde even opzij moeten zetten. zeg je de sociale waarde die mogen zwaarder wegen in dit land. Ja, kon. nou dat vind ik wel. Kijk, waar wij onderzoek naar doen uh, is, en daar zijn we nog het hele jaar mee bezig, is om te kijken wat voor Nederlanders nu eigenlijk identiteit is. En het klopt hmm. dat schaatsen, het weer, sport wordt daarbij wel heel vaak genoemd. Maar we zijn nog niet klaar met dat onderzoek. Maar schaatsen sta, staat daar zeker uh, tussen. Ja, ja dan krijgt het toch wat meer betekenis hè, Kees? Ja, ik, uh, ik, ik moet dat inderdaad wat scherper analyseren. Dat is mij wel duidelijk. <lacht> Eens kijken we naar wat andere reacties. En daarna gaan luisteren. Om te beginnen vanuit uh, ons netwerk van spraakmakers. Als je liefhebber bent, dan neem je lekker zelf een vrije dag. Dan zag ik ook al via de Radio 1-app. Van als je ze nodig wil schaatsen, ook, ja. neem een vrije dag op. Hobby's mogen uh, maar uh, geld. In dit geval mag het niet gaan kosten. Reken maar dat ik vrij regel vandaag en de schaatsen onderbind. En we krijgen ook nog te horen... ijs en sneeuw zijn ook goede therapie voor opgewektheid en saamhorigheid. Daar is hij weer. Iedereen goed elkaar of maakt een praatje op het ijs. Marco Sanders is het oneens. Hij mailt... ik denk niet dat dit een zaak is dat landelijk geregeld moet worden. Wel zou een werkgever... het zijn werknemers makkelijker kunnen maken om op dagen... als deze een dagje vrij te nemen. Maar het is geen overheidstaak. En bovendien zijn er genoeg mensen die met dit weer liever gewoon werken... dan dat ze de kou ingaan en de ijzers onderbinden. En natuurlijk moet er ook nog altijd geld verdiend worden. Samani Menzo is van FNV Bouw en Wonen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bij de, binnen de bouw is het überhaupt nog te doen om te werken? Nee, zeker niet. Nee, het, is, het is echt heel erg koud. Het is niet meer, nee, niet meer te doen om te werken, niet meer gezond. Nee, want de, nou ja, min 6 is het geloof ik officieel, maar de gevoelstemperatuur heel wat kouder. Is er afgesproken wanneer een werknemer kan zeggen: nu wordt het te koud en daarmee nou ja, niet verantwoord om te werken? Ja, klopt. Min 6 is inderdaad. Op uh, uh, het moment dat de gevoelstemperatuur min 6 is, mogen werknemers in de bouw-CAO stoppen met werken. Uh, en daar zit nu soms ook net het probleem: hè? ze mogen stoppen met werken. Uh, werknemers die durven vaak toch het besluit niet te nemen om daadwerkelijk te stoppen. Uh, oh. Een van onze voorstellen voor de nieuwe CAO is dan ook. Uh, dat de werkgever bij de gevoelstemperatuur van min 6... de bouwplaats sluit voor werknemers. Dus dat de mensen dan niet meer aan de slag kunnen op de bouw. Ja, want nu is het meer nou ja, zo een afspraak onderling... maar werkgevers zijn niet verplicht om daar gehoor aan te geven. Werkgevers zijn wel verplicht om daar oh, gehoor aan te geven. Alleen het dus gebeurt dat, niet. Is, het is een harde afspraak. Alleen uh, nu lijkt de verantwoordelijkheid iets meer bij de werknemer te liggen... Uh, als hij wel of niet uh, het besluit neemt om te stoppen. Ja, ja, ja. We zijn zo dus ja, bang ja. dat ze, nou ja, bij wijze van spreken een een kruisje achter hun naam krijgen bij de baas. Ja, klopt. Ja, werknemers die zijn echt bang. Uh, de, de, de druk is ook hoog in de bouw. in de bouw hebben we ook te maken met uh, harde werknemers. Ze zijn trots. Uh, ze zijn ook heel erg loyaal aan hun werkgever. En, uh, en ook die voelen ook echt de werkdruk. Dus die willen ook graag uh, de, de klus afmaken. Die willen ook door met het project. En, nou, maar dat gaat wel ten koste van hun gezondheid. En ja. vaak speelt angst ook, uh, ook een rol. Ja. Hoeveel meldingen ja. heeft u dan al binnengekregen? Van mensen die zeggen ik wil eigenlijk stoppen, maar mijn baas wil dat ik doorwerk? Op dit moment hebben we nog niet het exact aantal meldingen We spreken wel echt minimaal voor tientallen meldingen. Ook heel, een hele grote groep die niet durft te melden. Uh, wat we ook heel vaak uh, zien is dat de partners melden. Een melding doen hè, dat ze bellen en zeggen ja, we, we, worden, we zijn nu bang. Want uh, nou ja, mijn man uh, die is buiten aan het werk in de kou. Maar volgens mij is het niet toegestaan. Ja, ja. Hij durft niet te stoppen. Kunnen jullie mij advies geven? Het is zo'n bikkel, dus hij gaat door, maar eigenlijk vind ik dat hij dat niet moet doen. Ja, ja klopt. Ja. En heel vaak bellen dan inderdaad de, de, ja, de, de, de ongeruste partners die thuis zijn of die op kantoor zijn, die bellen van ja, mijn man gaat door, maar dat kan hm. toch niet? Van top. Maar bellen. wat u nu wil, is dus in de komende CAO-onderhandelingen vastleggen dat de werkgever zelf het initiatief neemt van stoppen, we gooien de bouwplaats dicht. Ja, klopt. Ja. De werkgever inderdaad bij een gevoelstemperatuur van min 6... Uh, zegt, de bouw gaat dicht. Uh, het is nu niet meer veilig... en niet meer gezond voor, uh, voor werknemers om buiten aan het werk ja. uh, te zijn. Aan de ja. andere kant, hoe, hoe vaak komt dit voor, mevrouw Menzo? Moet je dit nou weer allemaal gaan vastleggen in een CAO? Gelukkig komt het uh, niet, niet elk jaar voor. Hè. We hebben ook zachte winters. Uh, maar je moet nagaan, een bouwvakker uh, die begint gemiddeld op zijn 16 en die gaat door... Nou, die werkt hè, 40, 50 jaar. Mm. Uh, nou, ja, dan zijn het nogal wat winters dat dit, uh, dat dit wel kan gebeuren. En dan zeggen wij, nou, leg het vast. Gebeurt het niet, dan hebben we het niet nodig. Maar als de situatie zich voordoet, zoals deze week... dan is het goed dat het is vastgelegd. Ja, goed. Duidelijk, hartelijk dank. Samani mensen was dat van FNV Bouw en Bonen. gaan we naar Arnold Biesheuvel uit ons netwerk. Goedemorgen, meneer Biesheuvel. Ja, goedemorgen. U bent het eens met de stelling? Ja, en ik had het eigenlijk niet, niet beter kunnen verwoorden dan Kim Putters. Die ken ik, altijd verstandige dingen zegt. En dat heeft hij ook vanochtend wel weer gedaan. Want uh, gaat het u dan om dat saamhorigheidsgevoel of om de liefde nou, voor het schaatsen? Het is, het is natuurlijk iets heel erg Nederlands. We genieten allemaal van die prachtige uh, wintertaferelen uit het verleden van onze Hollandse meesters. En uh, uh, het komt maar heel zelden voor, helaas, de laatste tijd. Dus nee hoor, laat iedereen er zoveel mogelijk van genieten. En ik ben het met meneer Putters eens. Dan komen ze uh, plezierig en gelukkig weer terug. En dan heden als werkgever ook uh, daarna weer veel extra plezier van. Ja. Gaat u zelf schaatsen? Nee, ik ben geen schaatser. Maar ik gun het iedereen verder van harte. Goed, dank meneer Biesevel. En geniet dan toch op een andere manier nog een beetje van, uh, van de kou, denk ik. Jan van Berkum, goedemorgen. Goedemorgen. U bent het oneens met de stelling... Ja, ik ben het oneens met de stelling als uh, Nederlanders die houden van hun vrijheid... en als ze uh, willen schaatsen of er plezier van maken, nemen ze een vrije dag. Ja. En niet iedereen is een schaatser. Ik ben ook geen schaatser. Dus uh, uh, ik vind het mooi en ik ben net ook even buiten geweest. Het is een temperatuur van min 20, dus het is ook niet heel aangenaam om te schaatsen. En ja, kun je opkleden. Nou. Met deze wind, eh, ik woon in de kop van Noord-Holland, dat is echt verschrikkelijk. Ja. ja, je moet het gezicht ook goed inpakken. <laughs> Zoveel ja, is wel duidelijk, ja, ja, ja, ja absoluut. Ja, maar ja, u zegt ja. gewoon uh, lekker een vrije dag opnemen, maar dit ja. hoeven we echt niet nationaal te gaan regelen. Nee, vind ik ook niet. Duidelijk, nee. dank. Dammy Weijers, ook goedemorgen. Dag mevrouw, ja, nee, ik ben het niet eens met de stelling. Ik heb zelf ontzettend hekel aan kou. De hele natuur ligt voor lijkt De natuur doet ook helemaal niks met kou. Dus ik vind het heel verdacht dat mensen dat leuk vinden. Om <laughs> dan op te gaan lopen schaatsen. Wat is daar verdacht aan dan? Ik vind het echt een beetje pervers. U merkt dat ik nu galaspraaier ben. Ja, heerlijk. Maar ja, ja. kijk, no nog Hollandse dan schaatsen is misschien. We gaan naar Zandvoort al aan de zee en nemen koffie en broodjes mee. Ook maar vrij <laughs> boven de 25 graden elke keer. Dus nee, nee, nee. Maar weet u, ik, uh, ik, ik vind het gewoon raar. Want ik heb een, een enquête gelezen, een paar jaar geleden, dat 71% van Nederland een ontzettende hekel heeft aan kou. Hmm. Maar we worden al tien dagen buitengewoon enthousiast doorgezaagd over een gaatje meer of minder, een ijspegel meer of minder aan het viaduct. En oeh, wat is het koud. En oeh, wat is het allemaal leuk. Terwijl driekwart van Nederland gewoon zitten balen thuis. En ik vraag me af hoe sterk die ijslobby precies is van die schaatsfreaks. Uh, oh, dat vraag ik mij af. Zou dat het zijn? Ja, ik, als 71% aangeeft een hekel te hebben aan kou... Ja. hoe kan het dan zo dat het hele journaai in Nederland heel enthousiast doet... van oh, wat leuk, en daar is weer iets, iets... En dan tenslotte nog één opmerking. Ja. Uh, een opgespoten baantje in Haaksbergen, uh, of in Arnhem, is geen natuurijs. Natuurijs, zegt de Dikke van Dalen, is natuurlijk gevormd ijs... En dat, dus dat is dus echt de meren, de sloten, de plassen. Is het, is het Precies. Goed hoor. Fake news eigenlijk. Fake nieuws, ja. Ja, dag. ik in putters lacht erom. Dag meneer Weijers. Ja, nee, ik, nee, ik, ik moet hier natuurlijk om lachen. En ik denk ook dat hij een punt heeft. Ik ga ook graag mee naar Zandvoort overigens deze zomer. Kijk, Nederlanders kunnen natuurlijk ook gewoon een vrije dag opnemen. Maar ik vind het punt van de bouw, dat is natuurlijk wel een serieus punt. Als het gewoon weg te koud is om op een fatsoenlijke, veilige manier te werken. Nou, dan moet je misschien ook als werkgever eens even nadenken van wanneer uh, is dan, uh, gaat het hek dicht. Maar verder moet je ook niet te veel verplichten aan mensen. Maar we ja. mogen het toch wel leuk vinden dat er uh, ijs ligt... en dat er wat sneeuw op de wadden valt en dat het mooie tafereeltjes zijn. Uh. Uh, ja, mijn, uh, mijn Hollands hart gaat dan wel sneller kloppen. En vanochtend zijn het echt wel de ijspegels die het verkeer gewoon dwars zitten. Gaat ja. in de weg, uh, bij de Van Briennoordbrug was het geloof ja. ik... Uh, dat het uh, ook even mis is. Tegelijkertijd heb ik het idee, maar uh, goed, misschien zie ik dat helemaal verkeerd... Kees Boman, dat, dat de term toch nog helemaal niet zo vaak is gevallen. En dat ja, hebben we normaal na twee ik dagen voor. Al. vorige week toen was het geloof ik uh, min, uh, min -1 en toen zag ik al in één vandaag de eerste reportage over uh, het ijs en of die misschien zou komen die 11 ja, Het is, een het een is al wel geopperd, gevallen, maar toch ja. niet dat het ja. Nee, het is nog normaal geen dominante dag in, dag factor in dag uit, het nieuws. Hoe staat het ermee nee, gaat er komen. Ik denk wel dat je de dat de redactie van het nms journaal deze gedachte onmiddellijk meeneemt voor een opening hele avond. Ja, zou het dan nu echt gaan gebeuren? Nou ja, die is natuurlijk. Volgens ja. mij hebben we het zoveel jaren al die teleurstelling... dat het ook ja, niet meer zinvol is, het is natuurlijk om het te operen, geleden, Het is al 21 jaar geleden. en Het begint dezelfde proporties te krijgen natuurlijk. Als destijds uh, was de laatste winnaar van de drein hier Paping. En toen gingen we in 1985 ineens, ja. ineens weer uh, een het is In die proporties zit het inmiddels weer. Dus ja, als die er komt... dan denk ik dat toch echt wel meer dan driekwart van Nederland... Uh, ineens wel van de winter houdt. Ja, staat u eigenlijk ingeschreven? Om de, of de nee, te gaan kijk, uh, nee, want uh, je moet lid zijn. Ja, uh, en als je lid bent, ben je ook nog niet verzekerd van een startbewijs. Want dan wordt er ook nog geloot uh, voor, door, tussen, onder, onder leden die op een wachtlijst staan. Dus je bent ook als lid niet verzekerd van een startbewijs. is ja, nee, dus toch een ja. week uh, jaar, om, jaar in jaar uitvoering Ja, nu, dat ik. klopt. Daar, ja, is een, daar is een systeem voor bedacht ja. om wel enigszins eerlijk te loten. Dus ja, kijk, er zijn natuurlijk altijd mensen die vervolgens illegaal uh, mee gaan doen op het ijs. En toch een stukje gaan schaatsen. Ik weet niet of ik me kan inhouden als het zover is. Oh, nou, dat zou wat zijn. De directeur van de FCP doet illegaal mee aan de Elfsteden toch? Als die de inval De doorinval komt, ja, dus direct uh, Ja, mij misschien. Het is makkelijk zeggen. Nog één uh, iemand aan de telefoon. Goedemorgen, stand.nl. Hallo, ja, hallo, hallo. Zegt u het maar. Ja, ik vind het onzin. Onzin. Oké. Okay. Ja. Want... Ja, een beetje vorst. Ik moet blij zijn als het een keer een beetje vorst is. Maar om dan gelijk vrij goed te worden, dan draait alles weer in de soep. De hele economie? Ja. Van één dagje? Nou, één dagje dan. Oké, één dagje maar. Dank u wel. Online kunt u verder praten. En als u wil, galfspuur of blij zijn wat u wil. Nederland verdient ijsvrij is de stelling vandaag. En online gaat hij nog verder. Overigens, uh, 81 procent het ermee oneens. Dus Tommy Weijers heeft toch wel een punt dat veel mensen niet van de kou houden? Nee, of, nee we zijn, volgens ik, mij. ik ben, een, ben een minderheid blijkbaar, ja. <laughs> Kim Putters en Kees Boman uh, hier deze ochtend in Spraakmakers. Is het is natuurlijk neer meer nieuws uh, naast het ijs en het ijsvrij. Uh, met name, en uh, zeker van zo groot belang. De brexit. Theresa May is verborgen. De Brexit-partij UKIP-dicht de EU zelfs van annexatie van Noord-Ierland. Na een relatief rustige periode is de strijd tussen het Verenigd Koninkrijk... en de Europese Unie weer volledig opgeleid. En de inzet is die grens tussen de Ierse Republiek en Noord-Ierland. Al in december is er een akkoord gesloten... waarin drie opties werden behandeld. Gisteren drongen de gevolgen dan echt door bij bijvoorbeeld Theresa May. En volgens uh, haar bedreigen dit de opties. Uh, en de opties die er zijn voor de brexit... bedreigen de, de eenheid eigenlijk van Groot-Brittannië. Kees Boman, je bent veel in Engeland zeker. Hier vorige week volgens mij nog. Ja, uh, zeker. Volgt die brexit ook op de voet? Ja, net voordat de uh, beast from the east er was... Kijk eens aan. Ze <laughs> maar, kon nog over straat lopen toen. Toen nog wel, ja. ja, ja. ja. Maar wat is de, hoe staat het daar nu voor? Nou, het is het, is het meest fascinerende politieke onderhandelingsgedoe... Misschien wel van uh, na de Tweede Wereldoorlog. Het is ongekend. De Britten zijn altijd lastpakken geweest binnen de Europese mm -hmm. Unie. Het heeft heel lang geduurd uh, voor ze erin kwamen. Altijd met veel twijfel. Uh, toen ze er eenmaal in zaten is er ook altijd een, uh, een, een discussie geweest, want ze wilden uh, een, een op de Ze wilden altijd alles net een beetje anders. Hè? Ze rijden niet voor niks uh, links daar en wij allemaal rechts. Zoiets uh, is het eigenlijk ook uh, qua politieke beeldvorming. En uh, ja, er is een, is een raar fas, een fascinatie eigenlijk heb ik gekregen. Misschien dat Kim Putters daar ook een gedachte over heeft. Het, waardoor zijn die Britten nu opeens omgestaagd? Er is een referendum geweest. Mm -hmm. Dat is een blok aan het been. Het is met een minimale meerderheid uh, is het er uh, doorgekomen dat de mensen uit de uh, uh, Europese Unie willen. Dat is eigenlijk door een, een populistische atmosfeer... Hè, door een, een, een angstpsychose die gecreëerd is over. Er komen zoveel vluchtelingen door de Europese wetgeving naar Groot-Brittannië. Het land, uh, ons empire, is niet meer van ons. De man die dat mede en zet heeft gegeven, Nigel Farage... van de UK-partij, heeft niet eens... Eén zetel in dat grote Britse ja. parlement. Het is eigenlijk fascinerend dat er dus een beweging in gang is gezet... Het, uh, naar iets waar de mensen strikt genomen een beetje spijt van hebben, dat voel je echt. Hè. Er zijn allerlei afspraken, bijvoorbeeld op universiteiten... langlopende onderzoeken, er moet een knip door gemaakt worden. Boeren die in Groot-Brittannië subsidies krijgen... die krijgen dat geld niet meer. Er zijn uh, honderden ambtenaren die uh, de Britten eigenlijk hebben... waar ze ook aan meebetalen, mm -hmm. verplichtingen aan hebben... die in Europese organisaties werken. Oh ja, dat moeten van. ze pensioenen universiteiten uh, bedrijven. Het is, het ja. is een... Bijna een onuitvoerbaar project en het spit zich nu op dit moment heel erg toe uh, over de grens tussen uh, Noord-Ierland, eh, het ja. uitgetreden uh, Groot-Brittannië en de Ieren die uh, zo pro-Europees zijn mm -hmm. uh, als wat. En daar zit eigenlijk onder, als het honderd uh, jaar geleden zou zijn, bijna een, een, een oorlogsretoriek. En uh, ja, het is fascinerend uh, wat er op dit moment gebeurt. Ik twitter er ook veel over, ik houd elke dag bij. En uh, de, de, het gezegde eigenlijk in Groot-Brittannië, zeker in de journalistiek... is uh, every day is a Brexit day. En uh, het, is, het is elke dag voor pagina nieuws. Ja. En mensen worden er ook denk ik wel een beetje gek van. En de vraag is, waar leidt het toe? Nou, Oud-premier John Mayer heeft gisteren gezegd... van de conservatieven. Uh, het parlement moet echt aan het eind van die onderhandelingen... Een, uh, een C hebben. En eventueel de mogelijkheid hebben... om opnieuw een referendum ja, uit te Ja En een roken. vrije keuze. Dit zou een, een persoonlijke keuze. Dus niet ja. partijgebonden zijn, maar ieder individu moet ja. hierin kunnen kiezen. Maar goed, Kim Putters ja. heeft ja. veel onderzoek gedaan... Naar, naar de populisme en het gedrag en de onvrede en het ongenoegen. En dat zie je eigenlijk in Groot-Brittannië ja. ook heel en in die zin zijn er wel dingen vergelijkbaar met Nederland. Kijk, Ik denk dat in de allereerste plaats heel veel mensen... de consequenties van hun stem niet helemaal hebben kunnen overzien. En dat dus langzaam maar zeker die brexit-landt. En het heeft gevolgen voor studeren, voor werken... en voor van alles en nog wat. En in Nederland zie je dat we sterk de koopman-dominee zijn. Wat wil dat zeggen? Wij hebben ook niet zo'n heel warm gevoel bij Europa. Maar eruit stappen, dat zou ons wel eens meer in de portemonnee kunnen kosten. En dat zien we nu ook een beetje bij de Engelsen. Van, oh, wacht even. En ook de Engelsen hebben niet een heel warm gevoel bij Europa. Ja, en die ondervinden nu van, oh wacht even, het komt wel heel dichtbij dat het ook allerlei negatieve effecten ja, voor ons hebben. Maar die hebben met het hart gestemd en destijds ja maar dat zou, hier, dat zou hier ook heel goed kunnen, kunnen gebeuren. Want waar komt nou dat gevoel van onbehagen en dat pessimisme vandaan? Nou, dat zit hem in onzekerheid die te maken heeft met migratiestromen. Wat betekent dat voor onze samenleving? Het zit hem in veiligheid. Hè? Kunnen wij überhaupt de buitengrenzen van Europa nog bewaken? Kunnen we onze inwoners veiligheid bieden? Maar eigenlijk is natuurlijk het probleem dat ook na de brexit uh, Engeland met diezelfde problemen blijft zitten. Mm -hmm. Dus ze schieten daar in dat opzicht waarschijnlijk niet zo nee. heel veel mee op... want veiligheid is nog steeds niet gegarandeerd bij de buitengrenzen. En het, die, die hele procedure... Er is gisteren een, een, een groot rapport van de Europese Unie gepresenteerd... Hè? 120 kantjes, over hoe die scheidingsakte er dan uit zou ja. moeten zien... En ja, de Britten willen eigenlijk ook nog... die zijn heel erg afhankelijk van Europa... want de export van de Britse economie gaat veelal naar, naar het Europese vaste land. En ja, daarom willen de Britten eigenlijk in de douane-Unie blijven. Mm -hmm. En het is zoiets dat je zonder papiergerommel ja. uh, in en uit kan voeren. Dat is een van die opties, hè? Die, dat dat is een van de opties. opties. En ja, misschien willen ze ook nog wel een, een handelsakkoord met de Europese Unie. Eigenlijk willen ze alle voordelen die de Europese Unie... Uh, nu heeft voor iedereen, hè, dat vergeten mm -hmm. mensen wel eens... maar er zijn heel veel voordelen. Namelijk veel minder administratief gedoe. En dat je zo de grens over kan. Geld, goederen, personen. En dat willen ze eigenlijk behouden. Ja. En, en, en de last en af en toe de gemeenschappelijke afspraken... Die willen ze, daar willen ze vanaf. Ja, geeft ze eens ongelijk. Ja, maar ja, dat kan vanuit eigenlijk eigen niet. perspectief. Ja, maar een grote wel. discussie is, het, voor, de, voor de bevolking is het heel ingewikkeld. Wat zijn de burgerrechten? En het Europese Hof in Luxemburg is daarbij belangrijk. En hou je aan een aantal regels van de Europese Unie. Dus heb je een douaneunie. Mm. Dan is het Europese Hof wel de partij waar je uh, eventueel kan klagen. En dat willen de Britten niet. De ja. Britten willen uh, apart wonen. Uh, maar toch stiekem samen. En dat is politiek onuitvoerbaar. Mij lijkt overigens dat bij zo'n belangrijk besluit als het uit, uit de Europese Unie treden, dat je inderdaad het parlement of het volk, wanneer al die consequenties goed inzichtelijk zijn gemaakt, uh, misschien toch nog wel een keer zou moeten horen en nog een keer zou moeten raadplegen. Om nog een referendum uit te voeren. Ja, want weet je, op het moment dat dat referendum er is, uh, spelen de emoties zo hoog op. Uh, staan politieke partijen totaal tegenover elkaar dat het moeilijk is om er helemaal te doorgronden wat huh? het voor jou in je dagelijks leven betekent. Dus ik denk dat dat nog een keer, met in ieder geval met het parlement... Uh, goed uh, bespreken lijkt mij heel belangrijk ja. en daar een c in hebben. Ja. Zie jij het, Kees, uh, met hoe vaak jij daar ook bent... Uh, nog teruggedraaid worden? Ik heb steeds gedacht dat uh, het, uh, het finale moment wel eens anders kan zijn. Inderdaad, dat het niet doorgaat. Er spelen ook nog een aantal andere zaken een rol. Hè. Er is een kabinet, Theresa May, die uh, geen meerderheid heeft. En die, gek genoeg, met een heel klein uh, clubje protestantse... Uh, ja, extremist is misschien een wat zwaar woord, maar protestantse Noord-Ierse partij... dat kabinet over hen, uh, houdt. Morgen houdt zij een grote speech uh, over wat zij nou wil. Overigens houdt morgen ook premier Rutte in uh, Berlijn een speech over Europa. Ik denk dat daar Europa iets minder van zal opkijken. Maar die speech van Theresa May uh, die is erg belangrijk... want dat zal uiteindelijk toch het moment suprem zijn... van waar staat die Britse premier en die Britse regering ja. nu. Maar intern zijn ze ook verdeeld. Dus ja, er wordt al gesproken over een transitieperiode. Hè, want op 29 maart volgend jaar moet, het, uh, moet de scheiding een feit zijn. Uh, dit is een uh, scheiding met, uh, heb je vaak met scheidingen, geloof ik... Uh, met uiteindelijk alleen maar uh, verliezers. En ja, misschien dat het gezond, politiek, verstandig terugkeert. In een formele zin, inderdaad. Mm. Met of de val van een kabinet en nieuwe verkiezingen. Dat is in Engeland wat minder gebruikelijk. Of inderdaad een echte stemming, wat dan leidt tot die val. Of opnieuw een, uh, een referendum, referendum. Waarbij ja. ook jongeren meer gaan meedoen. Want het waren vooral de oudere Britten. Uh, de Britten van vroeger. Ja. Die uh, uiteindelijk dat setje ja. voor brexit en hebben. En de jongeren gedaan. waren juist tegen de brexit, hè? Ja. Die, die, die waren er gesteek, tegen, maar ja. die uh, lieten het even afwegen. Zie je daar ook de parallellen mee in ons land? Dat jongeren uh, eerder pro-Europa zijn of niet? Nou, wij zien in Nederland vooral de opleidingsverschillen een grote rol spelen. Dat je ja. ziet dat hoogopgeleide en inderdaad hoogopgeleide jongeren veel meer pro-Europa zijn dan ja, middelbaar en wat lager opgeleide uh, jongeren en ouderen. Dus dat verschil zien we wel. Ik denk trouwens dat uh, Nederland ook zomaar wel eens een verliezer zou kunnen zijn met het uittreden van Engeland. Want uh, Engeland en Nederland zijn natuurlijk altijd bondgenoten ja, ja, ja, geweest. Ja. Dus wie nu Rutte op uh, bij de arm gaat nemen zonder. Uh, de UK in Europa. is een hele spannende. Ja, we moeten nieuwe coalities vormen. Oostenrijk, ja. geloof ik, uh, wat meer... Uh, die we ook wat meer aversie af en toe hebben tegen Europa. Ja, daar is Rutte nog samen mee bezig. Die richt ja. zich nog op de, de kleinere Oost-Europese... en Midden-Europese ja. landen. Maar dat zijn niet allemaal uh, pro-Europa-partijen. Wij gaan ons zometeen richten op uh, mediazaken. Twan Huis en Bert Tan onder meer. NPO Radio 1... Bureau Buitenland brengt in aanloop naar de presidentsverkiezingen... de vierdelige Rusland-serie De Datsja. En u kunt er wel bij zijn. Vanavond om 7 uur bij Bureau Buitenland. Op NPO Radio 1. De Datsja. Het nieuws van alle kanten.